Ja, werken met je armen. Recht vooruit. Zo gaat hij goed. En strekken. Hou er zo. Je kop over het water uit. Zo gaat hij mooi. En strekken die benen. Denk aan een kikker. Dag, meneer Van Lingen. Heeft u een minuutje? En strekken. Mooi. Uh, ja, zeg het mij. Ik neem geen nieuwe leerlingen meer aan dit seizoen. Nee, ik kom voor u. Ik ben de maatschappelijk werkster van uw vrouw. Oh. En ik wil. Is er. Uh, er iets wat er gebeurt? Intrekken die benen! Mooi zo! En nou op je rug en dan het stuk weer terug. Nee. Nee, het gaat goed met haar. Maar ik zou graag eens met u willen praten. Met mij willen praten? Waarover? Uh, over uw situatie. Hoe ik dat goed? Over mijn situatie. Ja, ga maar naar het trappetje en eruit. Goed gedaan. Morgen is al de tijd, ja? Zo, hoe was de naam ook Ik ben Simone Duinhof, meneer Van Lingen. Mijn vrouw zit al twaalf maanden in Rozenhoofd en dan willen jullie plotseling met mij praten. Ongelooflijk. Ik heb helemaal geen trek in praten. Dat is jammer. Hoe, uh, hoe is het met haar? Ze vinden het heel erg dat u niet komt. Dat is mijn zaak. Ik hoef me door jou de les niet te laten lezen, u zou... Zal... Geen commentaar. Mag ik u dan mij een kaartje geven, voor het geval u zich bedenkt? Ik vind het nogal brutaal om hier op mijn werk te komen opzoeken. Ik heb u een paar keer gebeld. Ik ben twee keer bij u aan de deur geweest. U bent er nooit. Klopt, ik heb een druk leven. Alsjeblieft, meneer Van Lingen. Dit is mijn kaartje. Daar staat een privé-nummer op en het nummer van de stichting. Is dus, uh, ze nog zo dik? Letty? Nee hoor. Is. Uh, ach, laten we toch een keer samen wat praten, meneer Van Dingen. U drinkt zich echt aan me op. Ik ben hier aan het werk en ik zei al. We jou... zouden graag een beetje zicht op de situatie krijgen. Als Letty weer thuis komt, hoe het dan home verder moet home. en zo. Thuis komt. Ze zit toch goed in Rozenhof? Of niet? Het is de bedoeling dat ze toch over een tijdje weer gewoon in de maatschappij gaat functioneren. Oh nee, geen sprake van. Mijn huisarts staat hier in volledig achter me. Niet in de den diepe, u. Andere kant uit. Moeten jullie verzuipen? Ik hoop dat u me belt. Dag, meneer Van Lingen. Ik pieker er niet over. Geen sprake van. U heeft mijn kaartje in elk geval. Fijn dat we toch eens kunnen praten, meneer Van Lingen. Ga zitten. Waar zitten? Koffie? Of uh, een glas wijn? Uh, koffie, graag. Dat doe ik met je mee. Wat een mooi aquarium heeft u daar. Ja, dat is mooi, hè? Maar uh, het is niet groot genoeg. Ik denk dat, dat ik het zo groot maak als die hele zijwand, waar nu dat wandkleed hangt. Ja, ja. Weet je wat me zo verbaast, dat jullie nou pas komen... Maar bijna een jaar. Eén je koffie, alsjeblieft. Mm -hmm. Zeg, uh, hoe, hoe heet je ook weer? Uh, ik ben Toon. Zeg maar gewoon jij. Hoor. Simone. Dank je voor de koffie. Uh, zo. Tja, ik dacht, uh, ik bel je toch maar even op. Voor alle zekerheid. Fijn. Zit ze nog onder de medicijnen? Zeker wel, hè? Ze slikte ze hier de hele dag. Komt nooit meer goed. Tenminste, dat zegt de dokter. Die heb ik helemaal achter me staan, die man. Letty is sinds een paar weken medicijnvrij. Jullie hebben makkelijk praten. Daar kunnen ze er onder controle houden, maar. Ik kan Letty toch moeilijk meenemen naar mijn werk, niet meer. Ik ben nou van de verlost van geen mens ter wereld die daar nog verandering in brengt. Het heeft me lelijk te kakken gezet. En dat vergeet Toon niet. Letty was erg in de war. Wie niet? Ik dacht u... Of nee, uh... zou jij en jou zeggen? Ze liep de hele dag met dat klaar overpak in huis. En daarmee is ze ook op dat kruispunt gaan zitten die jas had ze ook aan toen ze naar mijn werk kwam. Wat deed jij toen ook alweer? Alsjeblieft, dat bedoel ik nou. Weet je niet meer. Je bent wel bezig met Letty, maar ik hang er maar bij. Spuit elf, vijfde rat aan de wagen. Ik tel niet mee. Ik ben maar een gewoon mens, ik krop het wel op. Wat deed je dan nou voor werk, Toon? Ik heb alles gedaan, van alles. Voor haar, voor Johan. En in het weekend ging ik er ook nog zwart bij werken. Ik zou je direct mijn hele huis laten zien. ik heb geen geheim hoor, je mag alles zien. Maar jullie tonen wel een beetje laadbelangstelling. Jullie hebben me maar laten darren. Alleen de dokter stond achter me. Ja, maar je wou geen contact met Letty. Vind je dat gek? Je wou niets met ons te maken hebben. En niets... De inrichting? Het gaat nooit meer over als je er eenmaal wat mee te maken hebt gehad. Nooit. Neem dat maar gerust van me aan. Zo'n inrichting drukt een stempel op je. Wat deed je voor werk, Toon? Nog koffie? Eh, uh, ja, lekker. Ik heb van alles gedaan, alles heb ik aangepakt. Ik ben onder andere dierenopzetter geweest. Goh, wat een enig hondje hebt u daar. Zal ik het voor u opzetten? Dat is mijn vak, tot aan krokodillen toe. <lacht> reiziger in kakao geweest, ook nog. Van huis, weggelopen als jongen, alsjeblieft. Ik ben in het vreemdelingenlegioen geweest. en Ik was reiziger in hangen en sluitwerk. En nu ben ik badmeester. En ik doe er haardstukken bij. Die bezorg ik. Vaste adressen, kom ik aan huis. Hoe was dat? In het vreemdelingenlegioen? Kijk. Daarnaast die foto van Johan. Dat is zijn laatste foto, zie je wel? Ja, die heeft Lattie ook. En daarnaast sta ik. Hoe was het daar? Je wordt wel even tot kerel geboetseerd, hoor. Het luie zweet is er binnen een week uit. Een mooie tijd. Spannend. <laughs> Spannend. Algiers heb ik nog meegemaakt. Madagaskar. Tudis. Heb je mensen doodgeschoten? Jij ja, durft wat te vragen, zeg. Of wil je er liever niet over praten? Ik wil overal wel over praten, hoor. Dat vreemdelingenlegioen. Die, die vraag, heb je mensen doodgeschoten? Dat, dat weet je nooit. Dat zie je niet. Je moest hard zijn. Ik ben blijven knokken. Ik heb altijd gevochten. Ik kan niet tegen onrecht. Of als ze op mijn kop willen pissen, dan wordt Toon heel kwaad en sterk. Maar ik, ik heb let nooit... Ik zweer, het ben mijn overleden moeilijk. Nooit met één vinger aangeraakt. Nooit. Geslagen bedoel ik. Kleine Johan ook niet. Hoe het denk kring kreng was hoor. Verwend. Ja, hadden we zelf verpest. Let hij en ik. Hij hoefde maar één keer te stampen of die kreeg zijn zin. Tja. Verwend was die. Johan. Ik mis hem nog elke dag. Er gaat geen dag voorbij of ik hoor zijn stemmetje. En Letty? Letty is er toch nog? Jawel, maar... denk je aan haar? Af en toe. Soms. Maar het is onmacht, hè? Ik kan dat toch niet helpen. Ik zal je het huis laten zien. Ik kun je eens bekijken wat ik allemaal gedaan heb. Je hebt gezegd dat er nooit iemand is komen praten, maar dat wou je toch niet? Mij is verteld dat het nooit overgaat met Letty. We willen proberen om haar daar toch echt weg te krijgen, toch? In mijn ouders. Ik heb toch ook gevoel met mijn donder? Ik moet ook gewoon door blijven draaien. De ene mens is de andere niet. Dat is een goede. Kijk, hier die steuntjes onder de leuning zie je wel. Ja. Dat heb ik gemaakt toen ze een keer die leuning heeft losgetrokken. Aan ja, naar boven. Hier. Alles opnieuw geverfd. Ze nam een pensjuur mee naar boven en kletterde hem zo tegen de muur. Zie je niks meer van? Je kan verven of je kan het niet. Mooie <lacht> oh, kast is dit. Mm -hmm. Dus deze jongen zelf getimmerd en toen gelakt. Heb ik afgekeken van een foto. Zij wou een kast. Hier, al die raampjes aan het diggelen. Alles moest kapot. Ze liep de hele dag in zo'n geel ding van de klaarovers. Te gek. Oranje. Ja, die dingen zijn toch geel? Nee, oranje. Ja, dat kan me niet schelen. Niks ik een kleurenblind. En ze liep de hele dag hartje zomer in die rare jas van zeildoek. Ze wou hem niet uit. Hier zat ze. Op bed. Zo voor het raam. Dat de bed helemaal hierheen geschoven hij zat. Maar uit het raam te kijken, maar ja, kijken, zeg maar, staren. Want hij belde altijd als hij thuis kwam hè, met zijn fietsbel. Hoorde je man komen? Waar is zijn kamertje? Hier. Kijk, die vliegen heb ik ook zelf gemaakt. heeft die één keer gebruikt, daarna nooit meer. Verwend, hè? Kijk, hier Dat is een trein. Doet het goed, hoor. Laten jullie het anders zo? Ik laat het zo, ja. Wil je dat? Natuurlijk. Het moet precies zo blijven. Net of Johan even weg is. Die tekeningen heeft Johan gemaakt. Ja, hij had veel fantasie. <tus> zo, Betty heeft me over deze kamer verteld. Vaak. Dat wil ik wel geloven ja. Kom je niet zo vaak hoor? Enkele keer ga ik met de trein zitten spelen. Zit ik te janken. Uh, maar dat wil Toon niet. Denk je niet dat het goed zou zijn, Toon... als je gaat praten over wat je persoonlijk bezighoudt? Praten? Mijn moeder zei altijd van praten komt haar reis niet gaar. Er zijn mannenpraatgroepen. Ik heb een lekker wijntje, Zullen we een glaasje proberen? Goed, ja. Mannenpraatgroepen. Nooit van gehoord. Er zijn verschillende mogelijkheden... Je hebt de radicale mannentherapiegroepen, de platformweekends, de mannendagen. Allemaal van die zachtgekookte eitjes en dwarsgebakken padvinders zeker? Helemaal niet. Nee, ik laat me niet in een hoek duwen of een stempeltje geven. Wie stottert of struikelt wordt gepakt. Dat begrijp ik niet. Je moet hard zijn in deze maatschappij, keihard. En als je dat niet bent of kan, dan word je gepakt. Of je wordt beroofd, dus ze lullen je ziek. Wil je wat eten bij de wijn? Nee, dankjewel. je mag gerust weten, hoor. Toen Letty stapelgek werd en Johan een half jaar dood was. Toen ben ik naar de dokter gestapt en ik heb gezegd... Geef mij maar... Uh, hoe heet het? Nou ja. ja, kom er zo wel op. Valium? Liep ik hier? Nee. Iets met een V. Uh. v Vesperax. Ja. ja, dat is het. Ik zag het niet meer zitten. Ik zei, dokter, geef me maar een handje vol Vesperax. Hij zegt: nee, geef ik niet. Rattengif geef ik ook niet. Dus je kan wel nagaan. Ik had het ook behoorlijk te pakken. En toen dacht ik, Toon het Op je wilskracht. En toen heb ik me de platter gewerkt. Vooral voor haar. Maar er was geen redder aan. En toen is ze dus opgenomen. Ja. En het was let die voor en let die na. Maar geen mens die zich afvroeg. Voelt die man zich misschien ook ellendig? Geen mens. Ze deed geen pest meer in huis. Die koken, die opruimen, alles vervuilde. Maar ik hield net zoveel van hem als hoor. Net zoveel. Maar waarom heb je Letty nooit opgezocht, Toon? Al die tijd niet. Ik ben er wel geweest. Ik stapte in de trein. Ik ben daarheen heen gereden. Maar als ik bijna bij dat paviljoen was, dan ging ik terug. Je durft niet. Oh, daar weet ik niks van. Maar ik wou het niet. Ik wou haar niet zien. En dan moet het zo blijven. Zoals het is. Ik heb uh, kennis gekregen aan een andere vrouw. Een heel rustig type. Woont in Zandvoort. Ze komt af en toe bij me zwemmen en zwemmat. Nooit gezeur, geen toestanden. ze is gescheiden. En hoe moet het dan verder met Letty? Jullie zijn toch getrouwd? Moet je er echt niks mee eten dan? Ik zet zo even wat in de oven. Nee, nee dankjewel. Ik ben aan het lijnen. <laughs> Iedereen is aan het lijnen. Jullie vreten te veel omdat je ongelukkig zijn. Letty ook. Dat was het enige wat ze deed bonbons vreten. Tot aan braken toe. Ik vind mezelf gewoon te zwaar. Hm. Je ziet er toch bello uit. Vind je dat? Ja, hoor. Een dag voordat Johan werd doodgereden, vroeg hij om een ijsje. Ik zei nee. Laat hij zei, ach, toen? nou. Ik zei nee, dan eet hij straks niks meer. En let hij, zei, als ik het dan in de diepvries doe, zo lang, tot na het eten. Ik zei nee, is nee, ik ben de baas. En ik kreeg geen ijsje. Ik kan mezelf al voor mijn kop slaan dat ik hem dat ijsje niet heb gegund. Ja. Hebben jullie plannen? Wie? Jullie? Die vrouw en jij. Wat nou plannen? Waarom waar moeten mensen altijd plannen hebben? We doen gewoon dingen samen. Maar samenwonen of... Uh... Ze slaapt wel eens hier, ja. En ze weet het van dat Ja hoor. Nou, is geen punt voor haar. moet toch kunnen. Maar hoe zie je de toekomst? Leer je toch al dat mannen praat? Plannen, hoe zie je de toekomst? Zo praten gewoon mensen toch niet? Sorry... Ik bedoel. Ja, ik weet best wat je bedoelt. Toon is niet achterlijk. We kijken wel hoe het loopt. Maar toch moet je er rekening mee houden dat Letty eens weer naar huis komt. Wat vind je van mijn Jurk? Hm? Oh ja, Jurk. Oh, mooi. Is mooi hoor. Jammer van wat pols hè. Vallen. Maar gaat overhoor toon, zou je zien. Is gebroken hè. Oh, weet je dat? Jij weet altijd alles. Oh, vertelde die dikke giet. Uh, Dingen zoiets ook weer. Simone? Ja, precies. Wie? Zo, dus uh, je bent gevallen. Met basketballen. Basketballen? Ja, we hebben elke week sport. Dan ben je toch veel te oud voor, voor sport. Niks oud. Hoe vind je het hier? Mooi. Je hebt een grote aquarium, hè? Ja, kan maar niet groot genoeg zijn. De zee in huis. Het zeehuis. Klinkt het mooi toen? Wat zei ik ook alweer? Wanneer? Nou, toen en zo. Toen en zo? Ik kan je niet volgen, Letty? Toen ik. Oh, uh... gek geworden was. Ja. Die zei van alles. In de verkeerde volgorde. En dat de zon van plastic was. Hoe kan dat nou? Van plastic. Ja hoor, dat zei je. Hoe is een kamertje? Zoals het was. Ik heb er niks aan veranderd. Hangt de vlieger er nog? Ja. Luister eens, Letty. Ik moet je. Ik moet je wat vertellen, iets uitleggen. Ik kan het toch ook later, Toon? Ik wil niet zoveel praten. Je gaat toch weer terug morgen? Ja. En dan kom ik uiteindelijk helemaal thuis. Ga ik voor halve dagen werken. Dan gaan we misschien met vakantie tom. Zover is het nog niet. Zal ik even naar zijn kamertje gaan? Nee, beter van niet nou. Wanneer dan wel? Later. Ik heb patat met appelmoes en kip voor het eten. Dat vond hij lekker, kip. Ja, en ijs na. Van boze ijs. ijs? Ja, van boze ijs. Zou ik slag omkloppen? Dat heb ik niet. Ja, maar kan heel goed kloppen. En dan ga ik je verwennen, Toon. Is dat goed? Dat ik heel lang lief voor jou ben. Zelfs in het begin, Toon. Alsjeblieft, mag dat? We gaan eerst eten. Ik zal de patat even in de frituur gooien. En dan ga je morgen weer terug. En later zien we wel. Altijd later. Of wil je buiten de deur eten? Zou ik dat wel durven? Er is toch geen kunst aan. Even kijken wat er in de horoscoop staat. Ram, Ram, Ram. Nee, eerst ik, kreeft. Een bankier geeft een uitstekend advies. Volg dat op. Leun niet te zwaar op een romantische partner. U vindt oprechte liefde waar u die het minst verwacht hebt. Uh, naar de Chinees? Zeg nou eens wat. Ram, u hebt de tijd die u nodig hebt om een belangrijke beslissing te nemen. Een emotionele scène kan gevaarlijk zijn voor de romantiek of baan. Bemoei u niet met twijfelachtige zaken doe je jas maar aan. Wat moet ik nou nemen? Er is zoveel. We nemen een rijstafel. Och, dat is toch veel te duur? Voor één keer mag dat wel. Rijstafel. En daarna ijs. Goed, ijs. Opa, een rijstafel voor twee personen. En ijs. Dat bestellen we later wel. En toch wil ik ijs en je zegt weer later. Dat is nog niet aan de orde, ijs. Hoe ze krijgt. Ja, denk maar niet dat je hier de baas over me kan spelen. Jij met je later. Beginnen we er weer van voren af aan? Dan stap ik gelijk op. Ik zeg niks meer. Oké. Okay. Dat wordt dan een gezellig etentje. Hij is verteld dat je het prima naar je zin hebt. Ik praat tegen je, Letty. Ja, toen. Ik hoor je wel. Dat ik het daar naar mijn zin heb. Ik zag laatst een jongetje met een blond kopje op de fiets. Ik zag hem van achteren. We nou, hadden onderweg hierheen afgesproken dat we het er niet meer over zouden hebben. Waarom niet? Omdat dat beter is voor jou en voor mij. Dus ik mag mijn verhaal niet aan vertellen. Ja hoor, maar het is fout. En toen dacht ik dat het Johan was. En ik ben hem achterna gaan rennen. Maar hij fietste zo hard dat ik hem niet kon inhalen. En toch bleef ik maar rennen. Dat was een rare droom, Letty. Ik heb het niet gedroomd. Natuurlijk heb je dat gedroomd. Zoiets maak je in werkelijkheid toch niet mee. Wel waar. Oké, okay, wel waar. Je hebt het wel meegemaakt. Uh, vertel nou eens, heb je het daar naar je zin? Ja. Maar het is gelukkig voor tijdelijk. Totdat ik weer de oude ben. De ouder hoor je nooit meer. Ik ook niet. Maar ik mag straks toch wel bij je blijven, Toon. Ik bedoel, we gaan het toch weer proberen? Eerst het weekend maar eens aankijken. Hoe het gaat. Vind je het? Maar ik krijg wel ijs, hè? Voor toe. Je hebt het beloofd, Toon. Is beloofd. Dit was de eerste aflevering van Achter de Gordijnen. Drie episoden uit het leven van de mensen aan de overkant door Dick Walda. Toon van Lingen werd gespeeld door Paul van der Lek, Simone Duinhof door Gerry Mantel en Letty van Lingen door Willy Bril. De regie had Ad Leupler.